Tien uur en ook met het NOS-journaal. In Iran zijn twee Iraanse mannen opgehangen... wegens spionage voor Israël en de Verenigde Staten. De ene man zou tegen betaling geheime informatie hebben doorgespeeld... aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De andere zou hebben gewerkt voor de CIA. Het is niet bekend wanneer de twee zijn veroordeeld. Iran beschuldigt Israël en de VS geregeld van spionage. Volgens Israël en de VS werkt Iran in het geheim... aan de productie van kernwapens.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 Nu in Rijksmuseum Volkenkunde Leiden. Een huisvol Indonesië. De collectie Liefkes. Het mooiste van een gepassioneerd verzamelaar. Schitterende gouden sieraden en andere voorwerpen. Unieke textielen, wapens en meubilair uit Indonesië. Slechts even te zien. Een must-see. Voor meer informatie volkenkunde.nl. Een zestigtal kastelen zijn open op de dag van het kasteel. 20 mei 2013. Exposities, rondleidingen, muziek, living history, riddertoernooien. Valkenjachten en kinderevenementen rond het thema Oranje boven, twee eeuwen Koningshuis. Zie voor het programma in uw omgeving kastelen.nl. Dit was Lekker weg in eigen land. De Augustiviering heeft een vaste plek op de televisie van de zondagmorgen. Maar als het aan de politiek ligt, dan gaat dat verdwijnen. De KRO nu wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Augustiviering op tv kan blijven. En daarom vraag ik u.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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen, welkom bij OVT. De komende week staat een deel van de programmering van de publieke omroep... op radio en televisie in het teken van het ego. En wij gaan het daarom straks op zoek naar de historische wortels van het ik. Was de mensheid altijd al een verzameling individuen... die voornamelijk met zichzelf bezig zijn? Of is het een kwestie van evolutie geweest en zijn we in de loop daar even zo geworden... Ja, en daarvoor hebben we straks aan tafel, of niet straks, we hebben ze nu aan tafel, maar straks gaan ze oreren. Drie kundige gasten, Fik Meijer, filosoof en dichter Maarten Doorman en binnenkort gepromoveerd historicus Bram Melink. En zij gaan gedrieën ons vertellen hoe het zit met het hart van het individu of de mens in allerlei verschillende perioden in de geschiedenis. En wanneer dat ik nu echt volledig doorbrak, daar gaan we het straks over hebben. Ja, het komende uur dus. En als columnist uh, zit aan tafel Nelke Noordervliet. En na elf uur, in het tweede uur van de OVT, bespreken we het boek De Eenzaamheid van de Waanzin over 200 jaar psychiatrie in de literatuur. En in het spoor terug, onder de titel De Amsterdammetjes: het verhaal van een grote groep kinderen uit de Randstad, die vlak na de hongerwinter in het voorjaar van 1945 naar Tessel gebracht werden om aan te sterken. En die daar, als de rest van het land al bevrijd is, nog keihard met de oorlog geconfronteerd werden. Dat allemaal de komende twee uur. Maar nu eerst, zoals u van ons gewend bent, een fragment uit het nieuws van eerder deze week. De burgemeester van de Japanse stad Osaka heeft een controversiële uitspraak gedaan... en noemt de gedwongen prostitutie van vrouwen bij de Japanse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog een noodzaak. Volgens sommige historici werden zo'n 200.000 vrouwen in de door Japan bezette gebieden gebruikt als seksslavin. Ze kwamen vooral uit China en Zuid-Korea. De uitspraken leiden tot boze reacties. Japan probeerde de zaak te sussen. Ja, ja maar dat, versta het, dat verstaan we toch niet. Het he? nieuws over ja. de, de, de burgemeester van de Japanse stad Osaka... of Osaka, Ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken... wat de verslaggever is, dus Hashimoto... Die voor opschudding zorgde met zijn uitspraak over troostmeisjes. Volgens hem uh, was het maar goed dat die meisjes er geweest waren en was niet bewezen dat ze gedwongen waren in de Japanse bordelen te werken. En ook de Japanse premier ABD. Ondanks omstreden uitspraken over de Tweede Wereldoorlog. Hij trok namelijk in twijfel of Japan wel als agressor betiteld zou kunnen worden. En vroeg zich openlijk af of excuses die Japan in de jaren negentig heeft aangeboden niet moeten worden ingetrokken. Kennelijk is die Tweede Wereldoorlog bijna 70 jaar na dato nog steeds een gevoelig onderwerp in Japan. En om te horen hoe het precies zit hebben we nu Karel van Wolfer aan de telefoon. Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en kenner van Japan en haar geschiedenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Was, was u verrast door die uitspraken van uh, die burgemeester Hashimoto eerder deze week? Nee, dit soort dingen worden wel meer gezegd. En ze worden dan ook vaak uit alle proporties opgeblazen. En vooral trekken ze dan internationale aandacht. Want alles wat ook met de oorlog te maken heeft en natuurlijk ook met seks... dat, uh, ja, dat resoneert internationaal. Maar ik, ben niet, ik was niet verbaasd. want het, uh, Dat soort dingen wordt wel meer gezegd, ook door politici die uh, ja, eigenlijk uh, ondoordacht uh, uh, hun uh, uh, dingen zeggen. Uh, ik denk dat het ook wel moet worden duidelijk gemaakt... dat hij ook zei dat hij er niet achter stond. Het was niet, hij dacht niet dat het een goed idee was, die, uh, uh, die troostmeisjes. Nou, maar, hij dacht, maar tegelijkertijd, uh, als hij gezegd heeft... het is toch maar goed geweest dat ze nou waren... en uh, het is niet bewezen dat het gedwongen is... Uh, is, is dat nou een beeld wat algemener ja, heerst in Japan? Zijn, dat, dat al of niet gedwongen zijn, is inderdaad een punt van discussie. Niet van een verhitte discussie overigens, hoor. Het komt zo nu en dan op. En het heeft natuurlijk wel te maken met een, uh, ja, een onverteerd verleden van Japan, die oorlog. Dat uh, blijft een, uh, een, een probleem, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, in Japan is dat een probleem. Ja. Want men weet hoe men daar buiten Japan over denkt? Soms, uh, soms uh, eh, schijnt dat door. En uh, ja, worden sommige Japanners zich ervan bewust. Maar nogmaals, het, het is niet echt een uh, iets wat de gewetens bezighoudt van Japanners. Uh, het is iets wat. Uh, het is, het is een, een vrij abstract onderwerp voor de meeste Japaners. Ja, wij, wij hebben natuurlijk de neiging. Dan denken we aan Duitsland en denken we. Ja, vergangenhartsbewaltigungen. Daar, daar, ja. daar is die oorlog een, een, een soort tijdbom. Ja. Elke keer als het woord valt, dan ontploft ook het hele land. Ja. Dat is dus in Japan niet helemaal het niet het geval. Nee, het is een. Uh, uh, dat komt door verschillende redenen natuurlijk. Het is, uh, uh, en, en Duitsland is een uitzondering. Hey, ik denk niet dat je veel. Uh, dat, je, dat je enig ander voorbeeld kan vinden van een groot land. Wat zich uh, zo heeft gedragen. naar, uh, naar groot misdragen. En da, da, da, dan, dan bedoelt u ermee dat ze zich zo schuldbewust hebben gedragen. Ja, inderdaad. Dat heeft te maken met verschillende, verschillende redenen. Maar als je nou naar Nederland kijkt. is het natuurlijk in de Nederlandse geschiedenis. met voormalig Nederlands-Indië. Ja, een heleboel wat ook niet. Uh, ja, wat, wat eigenlijk wel gezegd mag worden misschien. maar wat toch wel controverse uitlokt. En je bent niet welkom om wat te gaan vertellen. Dus uh, wat dat betreft is het niet zo heel veel anders. Ja, ja behalve dan de schaal natuurlijk. Hè, het, ja, goed. Ja. Nee. Dat, dat, dat dat in Japan nu 70 jaar na dato kennelijk... Uh, hem no, no, nog steeds uh, ertoe doet om er iets over te zeggen... want anders zouden die politici dat niet doen. Uh, hoe, hoe, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Ja, ik denk dat... Uh... Hashimoto is een heel populistische politicus. Hij heeft uh, samen met nog een andere, heel populistische politicus, uh, een nieuwe partij is die begonnen. Uh, en zij willen een aantal dingen uh, doorvoeren. Het uh, opnieuw uh, indelen van het land in provincies in plaats van prefectuur zoals het nu is. En een aantal andere dingen. En dan ook maken ze een soort van, ja, een, een, zeg maar, een voor die partij. En er worden vragen gesteld. Wat denkt u van dit? Wat denkt u van dat? Uh, en die vragen die zijn dan, ja, die zijn vaak ook clichématig. En dan komt er zoiets uit. Ja, ja de, de man werd door een vraag uitgelokt om dit te zeggen. Ja. ja. Maar goed, die vragen over die Tweede Wereldoorlog worden dan toch weer gesteld. Het was niet alleen deze uh, burgemeester. Het was ook de premier die onlangs uh, uitspraken deed. Bijvoorbeeld over die excuses of die niet misschien ingetrokken zouden ja, moeten dat worden. Is ook een, ja. <laughs> dat is ook zo'n oud verhaal. Ja. Uh, kijk, Japan wordt door de buurlanden en voornamelijk Korea en China... Uh, ja, gevonden dat nooit voldoende... Ze hebben nooit voldoende spijt. Ze hebben nooit genoeg berouw wat, wat ze gedaan hebben. Dus ze altijd weer opnieuw. Eh, ja, komt dat onderwerp ter sprake. En het is natuurlijk hoogst symbolisch. En altijd weer opnieuw, ook wat zou ik maar zeggen. in uh, Tokio, het is nooit genoeg. Dus uh, het is een, een politiek gegeven in China en ook in Korea. Dat is overigens heel interessant. Het is een punt waar Noord- en Zuid-Korea het min of meer eens zijn met elkaar. En uh, ja, het komt er nu en dan naar boven. Maar is het niet, niet om, om, om een gevleugelde uitdrukking te gebruiken... niet een beetje dom van de Japanse premier... om dit soort dingen te zeggen over dat Japan eventueel niet als agressor zou moeten worden bekeken? Gewoon ja, ook in relaties ook. Met, met machtige landen als China. Het is gewoon dom. Hoe, ja, wat is dat wat je relijkom, maar. hij doet veel domme dingen. Dus hmm. uh, uh, het verbaast me niet. En hij is ook bezig... Met uh, een zeg maar, meer rechter, uh, een, een rechter deel van wat hij denkt, zijn, uh, zijn steun is, zijn, zijn uh, gevolg, op dat te paaien. Ja, maar is het niet ook zo dat in Japan dat het een veel wijdverbreider idee is, dat Japan eigenlijk geen agressor was, maar ook als een soort bevrijder uh, van die hele regio zou kunnen worden gezien, omdat dat destijds een gekoloniseerde regio was? Nou... Mijn ervaring met Japanners uh, die ik gekend heb over de jaren... nee, die, die weten al degelijk dat uh, Japan een agressor was. Maar dat idee van een bevrijder zijn is zo gek nog niet. Want het is natuurlijk wel zo dat die koloniale machten... die moesten die kolonie opgeven na die Japanse bezetting. Ja, ik kreeg toevallig uh, gisteren een mailtje van mijn uh, vrouw... die dit moment zes weken in Indonesië is. En die praat daar met gewone Indonesiërs. En daar had in Indonesië gezegd, ja, kijk, wij denken over Japan heel anders dan over Nederland. Want Nederland heeft natuurlijk waardeloze dingen graag geweld gepleegd, maar heeft ook nog bruggen gebouwd. En de Japanners, die hebben alleen maar ellende aangericht en we waren zonder hun ook wel van jullie afgekomen. Zit daar iets in? Ja, denk ik wel. Maar het is, het is natuurlijk wel zo dat de Japanse bezetting was de, ja, de onmiddellijke oorzaak van het einde van het... Van het koloniale gebeuren in Zuidoost-Azië in het algemeen. Ja, dus in die zin uh, zit er ook iets in die gedachten die de Japanners hebben. Nou, wil ik toch e nog even tot slot terugkomen... op uh, het feit dat in Japan veel moeilijker uh, zeg maar schuld beleden wordt dan in Duitsland. Zou dat niet ook te maken kunnen hebben met het einde van de oorlog... en die twee bommen die toen gegooid zijn? Ja, ja. ik denk dat uh, nou, nog, dus nog iets anders komt erbij. Kijk, die keizer uh, van Japan die bleef zitten. En dat was op verzoek van uh, generaal MacArthur. Uh, dat was dus de opperbevelhebber van de, de geallieerde krachten... die uh, uh, Japan die nederlaag hadden bezorgd. En omdat die keizer bleef zitten... en omdat de, zeg maar, het deel van die keizer in die oorlog... en wat nou eigenlijk precies achter de schermen gebeurde... dat dat nooit uh, op een... Op een uitgebreide manier werd onderzocht en openbaar gemaakt, heeft er natuurlijk heel veel mee aan te maken. Uh, ik uh, kan me Japanners herinneren, die boos werden, toen die keizer nog leefde, die boos werden dat de keizer nooit het Japanse volk excuses had aangeboden. Ja, ja, wij moeten dat zien als dat geallieerden na de oorlog Hitler in, uh, in functie hadden gehouden. Niet precies oh. hetzelfde. Want Hitler was heel erg duidelijk een andere soort figuur, ja. die he, echt de aanstichter was van het geheel. En dat was zeker niet het geval met de heer het, het gebeurde uit een insubordinatie van hoge officieren in het keizerlijke leger. Maar eh, het was wel zo. En ook eh, familieleden van het keizerlijke, in het keizerlijke hof dachten dat het onvermijdelijk zou zijn dat Hirohite zou moeten opstappen. En om eigen, om eigen persoonlijke reden heeft MacArthur dat uh, uh, hè, voorkomen. Ja goed, maar... Maar daarnaast ziet Japan zich toch ook als slachtoffer van die oorlog... door die bommen die zijn gevallen. In, in, ten dele is dat zo, ja. ja. Het enige volk ter wereld wat door een atoombom, atoombommen is getroffen. Uh, er zijn nu, denk ik, minder Japanners dan in de jaren zestig... toen ik er voor het eerst was, en zelfs in de jaren zeventig. Die denken dat de bommen de, het einde van de oorlog hebben verhaast... en daardoor... Uh, ook Japanse slachtoffers hebben voorkomen. Maar uh, ja, ik denk dat dat inderdaad een gedachte is die meespeelt. Maar nogmaals, er wordt niet erg veel over gedacht. Goed. Ja. Het, is, het is niet echt een onderwerp in Japan. Het is eigenlijk meer commotie daarbuiten. Nou, het wordt altijd, het is altijd wordt het uit uh, proportie gehaald. En dan is het ook natuurlijk de internationale wereld, die. Uh, ja, die op gaat zitten en aandacht gaat geven aan Japan... wat, wat verder zelden gebeurt. Goed. Nou, Karel van Wolveren, bedankt voor deze toelichting. Geen dank. Mijn geloof. Goed. En dan gaan we nu uh, iets eerder dan gebruikelijk naar de column. En die komt vandaag van Nelleke Noordenvliet. Sommige geleerden menen dat het ik maar een idee is... In de oertijd bezaten mensen volgens die theorie geen ego... maar vormden alle ego's samen het ego van de groep. Dat telde. Zoiets. In de loop van de eeuwen heeft het individuele ik-idee... zich ontwikkeld tot een complex gebouw... met erkers en kelders, zolders en zalen, beerputten en riolen... waarover het lichaam, dat er de verschijningsvorm van is... bar weinig te zeggen heeft. Anderen beweren juist dat alles materie en chemie is, een waanzinnig ingewikkeld geheel van reagerende neuronen, synapsen, serotonine en andere stofjes, gezamenlijk lichaam genoemd, waarvan het denken en het bewustzijn een product zijn. Dat bewustzijn stuurt niet, maar wordt gestuurd. Enfin, we schijnen geen macht te hebben over onszelf, van welk standpunt we ook uitgaan. Ofwel we worden aangestuurd door diepe drijfveren uit het onderbewuste... ofwel we worden bewogen door chemische verbindingen. Die wat abstracte werkelijkheid vertalen we zelf... in de vorm van monoloog, dagboek, Facebook, curriculum vitae, autobiografie... waarin het ik glorieert als zo ongeveer het meest interessante onderwerp... van gesprek dat er bestaat. Sommige welopgevoede lieden, meestal de veertig ruimschoots gepasseerd... weten nog dat het geen pas geeft over jezelf te spreken... of hooguit op uitdrukkelijk verzoek en dan nog met mate. Maar ik sta er soms van te kijken hoe gretig, uitgebreid en langdurig... mensen zichzelf en hun ervaringen en belevenissen uitmeten... zonder zich ook maar één ogenblik af te vragen... of de gesprekspartner zoveel informatie wil verwerken... De beleefde vraag hoe gaat het met je, waarop het beste antwoord is goed, is aanleiding tot een exposé dat ofwel op de divan van de psychiater thuis hoort, ofwel een urenlang reclameblok lijkt. De hele Ikipedia krijg je over je uitgestort. Die trend is het voorlopige eindstation van het individualisme. Want in het eindeloze getetter over het ik valt over het algemeen geen enkel blijk van originaliteit... tegen draadsheid, eigenheid te ontdekken. De neurotische dwang het eigen ik te etaleren en te verheerlijken... leidt tot het paradoxale resultaat... dat alle ikken op elkaar gaan lijken en willen lijken. Er is een grote hang naar eenvormigheid. Een succesvol ik dwingt andere ikken succesvoller te zijn. Alle ik-etalages tenderen naar hetzelfde, het modieuze wat de ondergang van het eigene betekent. Carrie van Brugge begint haar ambitieuze Prometheus uit 1919... met een hoofdstuk over eenheidsverlangen en distinctiedrift. De mens wil zich zowel onderscheiden van de anderen... als opgaan in een collectief. Het zou haar hebben verbaasd te zien... hoe beide tegenpolen in een hegeliaanse synthese zijn samengevoegd. Ik ga voor een definitie van het ik... Liefst terug naar Montaigne, de schrijver die als eerste... in de moderne tijd zichzelf tot voorwerp van onderzoek maakte... en dat meteen zo briljant deed dat niemand na hem het hem heeft verbeterd. Hij zegt over het ego dat het een arrière boutique moet zijn. Een achterkamertje, helemaal alleen van onszelf... waarin we onze ware vrijheid en onze belangrijkste rustpunt... en eenzaamheid vinden. Ja, Nelke, bedankt. Nou ja, ik, uh, ik, ik hoorde de term Wikipedia. Heb jij die verzonnen? of die heb, je heb ik ergens... verzonnen. Een nieuw woord Althans, toegevoegd. Althans, ik denk dat ik die als eerste heb gebruikt. Maar... Ja, ja. We gaan hem nou. vanochtend een paar keer herhalen... in de ja. hoop dat die dan wordt opgepakt en uh, binnenkort ja, tot standaard behoort ja. In de Wikipedia. Behoort, in de Wikipedia, ja, ja, e e e e ja. de startdatum is uh, 19 uh, mei 2013. Maar... Uh, Waarna in de geschiedenis werd het woordje ik zonder pedia erachter... eigenlijk voor het eerst uitgesproken. In elk geval weten we dat ene Julius Caesar het presteerde... in een zinnetje van zes woorden driemaal het woord uit te spreken. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Maar werd er al eerder over dat ik gesproken of geschreven. Ja. Hoe was het? Ja. Sorry, nee, ga verder. <lacht> ik wel. Hoe voor... was het gesteld dat ik in de oudheid... Moet ik nog zeggen? Uh, en hoe ging het daarna? Ja, ja. en dan mag ik. Ja. Ja, dat krijg je met dat ik. Dat, dat wil. Goed, ook kort vandaag in de, in de OVT, vandaag de geschiedenis van het ik. Nou ja, het is duidelijk van de oudheid tot heden aan tafel. Drie gasten die allemaal een eigen periode voor hun rekening nemen... om te vertellen hoe het toen was gesteld met uh, voor Nelke de Wikipedia... en voor nog oudere uh, omschrijvingen in die zin... de allerindividueelste ontplooiing van het... Van de allerindividueelste expressie. Bestond die eigenlijk al heel lang? Of moeten we dat toch wat korter in de geschiedenis zien? Goed, voor de oudheid aan tafel klassicus Fick Meijer. Voor de 17e en 18e eeuw uh, filosoof en dichter Maarten Doorman. En voor de 20e eeuw. Historicus binnenkort gepromoveerd. Aanstaande woensdag promoveer je, Bram Melling, begrijp ik. Uh, dus historicus Bram Melling, die aanstaande woensdag, ik zeg het nog maar een keertje, promoveert op een lijvig proefschrift over individualisme en onderwijs. En hoe dat Nederland in zijn greep heeft gekregen vanaf de jaren 50. Vat ik het goed samen zo? Inderdaad. Ja. En dat wordt, uh, hoe heet dat weer eens als je met een nee geslaagd? Cum Laude. Cum Laude. Ja, ja, ja. Sorry? Dat wordt Cum Laude? Nee, vast niet. Vast niet. Goed. We, we wachten het <laughs> af. Uh, Heren, laten we maar gewoon beginnen met te luisteren naar een ik-moment uh, uit de late oudheid. En uh, dan probeert een zekere meester zijn discipelen iets uit te leggen. Please, please, listen. I've got one or two things to say. You've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourself. You're all individuals. Yes, we're all individuals. Ja, not not me. Uh, allemaal <laughs> individuen, allemaal anders. Uh, u herkende het ongetwijfeld uit The Life of Brian van Monty Python. Uh, het begon dus al heel vroeg, iets naar de jaartelling zou je kunnen zeggen. Maar als we het over ik hebben, waar hebben we het dan eigenlijk over? Hebben we het over die ene figuur uit dit fragment die zegt, ik niet... Uh, heeft het iets met autonomie te maken? Is dat de sleutelwoord? Laten we eerst even voor we een half uur over ik gaan praten. Waar hebben we het dan over? Want we zijn natuurlijk geneigd vanuit onze eigen tijd naar te kijken. Ik begin even met Maarten Doorman. Wat, wat zou de omschrijving moeten zijn waar we het over hebben? Nou, het ik is een, een huis met vele kamers. Dat heeft Nelke al heel mooi uh, beschreven in haar column. Um, uh, kijk... Uiteindelijk zijn we natuurlijk ook allemaal uh, dieren, uh, organismes. En in die zin uh, zijn we, uh, uh, is dat het ik? Dat is het individu en dat is in strijd met alle andere individuen... en ja. probeert zichzelf zoveel mogelijk te manifesteren. Maar je hebt dieren en wat solistische dieren natuurlijk. Nou, maar ja. ook het kuddedier komt uiteindelijk voor zichzelf op... en zal niet een stapje opzij doen voor die lekkere pol met gras... als er een ander kuddedier naast staat. Dat nou, is, uh, het is een heel helder beginpunt. Heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen? Wat? wat uh, nou, ik ja, Daarna Nelke... begint het natuurlijk. We zijn gelukkig ja, dat... nog niet waar. Ja. Ja, ik vond ze leuk dat Nelleke aan had. hij de die Carrie van Brug aan. Die zei dus die ego's in een groep. Ja. En als je al begint in de, in de oudheid. Bij het beroemdste heldendicht dat ooit geschreven is. De Ilias. Daar gaat het over. Bezing mij o muze de Vrok. Van Pelaus zoon Achilles. Dat is een echte pure ego. Die alleen maar opkomt voor het eigen belang Binnen die groep. Want hij zit binnen een groep. Waar Agamemnon de grootste koning is. Ook een macho. Ook een ego. En dat botst dan. En die vijftig dagen... waarin die ego's keihard op elkaar botsen, dat is dan het onderwerp van de Ilias. Dus niet wat, wat vaak beweerd wordt, de ondergang van Troje, Dat is bijzaak. Dat komt is, wel te spreken. Het is een beledigd ik. Het is een beledigd ik. Een beledigd ik het is gaat persoon van en, en, en het gaat geval. dan ook en zo, en zo vaak om een vrouw. Ja. We zijn al bijna klaar. Bram Wellink, heeft de 20e eeuw nog wat toe te voegen? Of kunnen we gewoon naar huis? Nee hoor, ik denk het niet. Ik denk <tie> dat er op de 20e eeuw op het gebied van ik en wij... ook nog heel interessante dingen gebeuren. Uh, maar er uh, uh, werd net al gezegd... Uh, uh, uh, uh, de mens als dier en de mens als kuddedier... die twee veronderstellen elkaar wel de hele tijd, volgens mij. Je kunt alleen maar een individu zijn als er ook ergens een groep is. Dus ik denk wel dat een ik alleen maar in zo'n spanning kan bestaan. <tie> Goed. En het ik, uh, ja, we hoorden Fik net al, het ik was er dus duidelijk al in de, in de oudheid. Uh, de, tij, de tijd dat de Grieken de democratie uitvonden, was het ik ook al ontdekt. Um, is dat in die tijd dan uh, ook... Uh, overal zo? Of is dat alleen terug te vinden in uh, die literatuur en bij die grote helden, die karakters die botsen? Nou ja, kijk, het uh, probleem is natuurlijk uh, dat we weten vooral uh, over de grote helden uh, en over de grote figuren daarna. Uh, over het volk Weten we buitengewoon weinig. Ja, maar dat geldt eigenlijk voor de hele geschiedenis. en Dat begint misschien langzaam. te begint in de 20e eeuw te veranderen. Nee, maar als je kijkt, politici van nu, in de democratie, die willen zich graag profileren als individu. Hoe zat dat in dat democratische Athene? In Athene was dat natuurlijk hetzelfde. De politiek werd vooral gevoerd door aristocraten, ook in het democratische systeem. Want zij hadden opvoeding gehad, zij hadden geleerd hoe ze zich moesten gedragen. Maar probeerde zich natuurlijk net als nu politici... ook in die uh, volksvergadering en in de Raad zo hanig mogelijk te gedragen. Wat dan natuurlijk leidde tot enorme conflicten die daaruit voortkwamen. Ja... Maar daarmee heb je natuurlijk nog geen ik. Hè? Martin dus Dormond, ja, ja. dat um, dus zijn wel, laat ik zeggen, de organismen of de individuen... die met elkaar strijden. Maar uh, het is een beetje riskant wat ik nu doe. Want ik ga me nu op het trein begeven van de ebinente geleerde... die tegenover me zit. Maar toch denk ik dat er wel iets, iets tegen in te brengen is... dat daar al sprake is van ikken. Die ikken, dat leggen wij erin. Dus uh, het gaat misschien toch wel meer om trooien... en om de algemene zaak en om een soort abstract ik... Maar... Maar waarom een, een individu met al zijn psychologie... Maar, en al die binnenkamers waar we het nu over zouden hebben. Ik vertaal, ik vertaal even met je mee. Ik, ik, ik meen dat je ook iets de, de kant op wilt in de zin van... gaat het dan om de individuele autonome uh, uiting... van de autonome persoonlijkheid, zoals wij dat in de 20e eeuw doen... of gaat het eigenlijk om voldoen aan normen en waarden... als eer en status? De, de, waar gaat het eigenlijk om? Nou, wat Maarten wa, maart net zegt... Natuurlijk die helden strijden voor vertrouwen. Maar het gaat, naar mijn inzicht, in die Ilias toch vooral om grote ikken die tegenover elkaar komen te ja. staan. En met de koppen op elkaar bonken. Al vechten ze dan in hetzelfde kamp. Ze krijgen dus mm -hmm. enorme ruzie, want het onderwerp van dat gedicht van Homerus is 50 dagen wrok. 50 yeah. dagen dat Achilles zich terugtrekt in zijn tent en dat er gevochten wordt. En waarom? Omdat zijn ego tot op het bot beledigd is. Hij had, ze hadden allebei een vrouw veroverd. Uh, Achilles moet zijn vrouw, zijn slavin, afstaan aan Achilles. Omdat de vader van... Uh, niet zijn aan Achilles, slavin, maar aan uh, ga verder, ga. Ja. Uh, uh, de, de goden te hulp En daardoor krijg je dus een enorme ruzie tussen die twee. En hij trekt zich mokkend terug in zijn tent en wil niet meevechten, omdat hij tot op het bot beledigd is. Zijn ego is beledigd. Maar, en dan maar kan de, het hem niet het, schelen het, of het, te... het perspectief tot op het bot beledigd zijn en die krenking, ja. en die zijn zonder twijfel aanwezig. Maar het feit dat die zo belangrijk zijn, dat leggen wij er misschien veel meer in dan een tijdgenoot of iemand uit de middeleeuwen of iemand uit, iemand uit de Renaissance die dat leest. Die lezen dat misschien toch anders. Want dit is wel een psychologische lezing. En volgens mij ook onvermijdelijk, omdat wij allemaal romantici zijn. Dus wij vatten die oudheid zo op en wij kijken naar die oudheid. In deze psychologische context. Terwijl het misschien toen toch? toch het is heel erg lastig om buiten je eigen tijd te begrijpen wat er werkelijk werd gezegd. Op de muren van, uh, van, van de tempel van Apollo, dat uh, leert iedereen die met filosofie ja, begint, stond die beroemde spreuk: ken u zelf, genoot die zei Maar wat is dat nou? Wat is dat zelf nu eigenlijk? En, en wij, 21e eeuws, 20e eeuws, 19e eeuws, denken de hele tijd dat dat gaat over in je zielen roerselen afdalen. En, um, maar dat c is, is een veel abstracter en moeilijker te begrijpen begrip. Maar wat wij doen, is steeds door de romantische bril die wij op hebben, de hele tijd dat psychologiseren en invullen. Dus het is niet zozeer onjuist natuurlijk wat je zegt, maar je geeft bepaalde accenten en een kleur eraan, die, denk ik, voor iemand uit de renaissance of iemand uit die tijd heel moeilijk te begrijpen zou zijn. Ja, maar, daar ben ik een beetje eens. We ja. kijken natuurlijk allemaal... ...naar de geschiedenis uh, gevormd door onze ja. tijd. Dat ben ik een ja. beetje... Maar als je... Ja, ik, ik vraag me of, of je het helemaal juist... ...want als je dat verhaal leest... ...dan kun je gewoon die tekst lezen... En dan staat er gewoon de gekrenkte ik. Ja. En dat staat er ook gewoon. Dus dan maar kun je het woord nu... krenken, daar voelen wij, denk ik, iets anders bij dan, dan de tijdgenoot. Bij wie het misschien veel meer om een soort abstract principe als eer gaat. En om ja, een het ging gewoon om tien Om eer. Ja. Maar hij trekt zich toch helemaal terug in zijn tent. En wil er niks mee te maken hebben. Nou, ja, ja, nou, ja maar, ik denk gewoon toch maar even terug. Dit is het dier wat al een aardige en in de ontwikkeling op weg is, namelijk de beledigde aap... die boos is ja. en, die, en die zijn plekje weer terug wil. Ja. Ja. Nou, maar, maar, dat, is, maar... dat is ook een manifestatie van een ik zonder alle psychologie misschien. Maar, maar als we nou even bij, bij die helden en goden weggaan... en één trapje lager, en die vergelijking met die politici... waar ik net met jou over begon, vind. Ja. Ik, eh, als we nou van Achilles afstappen en naar Kleon gaan, bijvoorbeeld. Ja. Nou, kijk kan je even uitleggen wie dat precies was? Pericles was gestorven, dat was een verstandige man. En toen kwam Cleon, wiens bijnaam is de leerlooier. Nou, dat was hij niet. Hij was gewoon waarschijnlijk eigenaar van een fabriek... waar schoenen gemaakt worden. En die ging dus met opzet ook een beetje plat praten. Om bij het volk ook populair te worden. En dan zie je dat die man dus alles doet om ook populair te maken. Het volk te verleiden. Bij hem wordt voor het eerst echt gesproken over een demagoog... En die dus echt een buitengewoon hanig gedrag vertoont. Wat je ook bij ons wel eens in de Tweede Kamer ziet. Ik heb bijvoorbeeld deze week. heb ik mij ja, ook wel geërgerd aan het optreden van meneer Pieter Omzicht. Dat vond ik een ongelooflijk. Je, je bedoelt een debat met de staatssecretaris? In debat met de staatssecretaris. Nee. Zijn Over, partij, het ja. CDA. had aangenomen ooit. dat die uh, uh, kosten van tevoren betaald konden worden. Hij gaat die man aanvallen. Maar vooral om het schieten. Het schieten op de staatssecretaris. En dan gaat het niet meer of die gelijk heeft of niet. Het gaat om je te manifesteren. Nou, en dat zie je natuurlijk bij gedrag ook. En dan ben ik er met Maarten eens. Ik kijk daar misschien nu uh, wat weer wat afstandiger uit. Maar ertegen. zoals jij er nu naar aankijkt... Uh, manifesteren die individuen in de Kamer zich eigenlijk nog... bijna ja. hetzelfde <tus> als destijds in ja, ja, Kijk, de mens ja. verandert niet zozeer alleen de omgevingsfactoren. Ik bedoel, die, die, die, die, die haantjes zijn natuurlijk altijd. En in de politiek kom je dat natuurlijk tegen. En in de oudheid... Kom je ze optimaal tegen, juist in de democratie, om dat volk ook aan zijn zijde te krijgen, waren mensen bereid om ook alles te beweren wat niet kon. Nou, ah, maar, maar als je naar de naar e-cultuur de van nu kijkt, zoals Nelleken hem schetste en zoals sinds de jaren zeventig, laten we zeggen sinds Anja Meulenbelt met de schaamte voorbij de hele hebben en houden op tafel leggen dat iedereen het kon lezen, hè? had je dat ook al in de nee, hand? Nee, dat had je niet. Dat, dat ben ik maar eens, dat psychologiseren, dat van laat, dat is er natuurlijk niet. Er zijn geen, geen ego-documenten waarin. Iemand, zijn hele ziel en alles wat erbij hoort op tafel ligt. Er zijn wel ego-documenten. Bijvoorbeeld Caesar die schrijft over de Gallische oorlog. En over de burgeroorlogen. En dan schrijft hij bovendien in de derde persoon. Dus ze schrijft het niet ik. Je haalde net als voorbeeld aan Vene Vidi viki, Maar dat is dan eruit gelicht. Maar het verhaal zelf is in de derde persoon gesteld. Maar waren als... er ook, waren er ook men mensen die het wel in de eerste persoon deden? Nou, Volgens mij bijna niet. Uh, nee. het, het, het, ik, ik ken ze niet. Dat er echt een ego ja, Augustus. Keizer Augustus. Dat is de enige... Die uh, op het einde van zijn regering dan een getuigenis aflegt van wat hij allemaal heeft gepresteerd. En dan komt het: ik heb dat gedaan. Ik heb zoveel triomftochten gehouden. Zoveel ovaties gedaan. Ik heb mijn tegenstanders verslagen. Maar een, lo een lofzang op zichzelf. Een lofzang op zichzelf. En ja. dan zegt hij zelfs: Restitue publicam. Ik heb de republiek hersteld. Terwijl iedereen wist dat het gewoon een versluierde monarchie was geworden. Dus dat krijg je dan wel. Maar, maar mag ik even vragen? De, de, de teksten of de tekstfragmenten die we hebben van Sapfo, bijvoorbeeld. Ja. Daar zit toch wel heel duidelijk een individuele emotie in. Ja. Dat is de dichteres de van de oudheid. Uh, ja, dat precies. Dus, ja. Het is, dus misschien is die, uh, zijn die uh, fragmenten niet zo bewaard gebleven. Nou, ja, dan... ja, er is al wat bewaard gebleven. Maar de, de, de, de, de, het epos is beter bewaard gebleven. Dus alle persoonlijke uitingen uit die oudheid zijn misschien uh, uh, ja, verdwenen. Nou, dat is, ik denk dat dat het grote probleem is om er echt in door te dringen. Stel dat de bibliotheek in Alexandrië niet twee keer was afgebrand onder Caesar en onder de. Arabieren. Wat, zou dat dan, wat zouden we dan bewaard gebleven? Wat zou er overgebleven zijn uit goed, de bibliotheek van Efeze? Dat, dat begrijp ik, maar laten we proberen het even samen te trekken. En die oudheid, dat mag natuurlijk helemaal niet, maar als een geheel te zien van de Grieken en de Romeinen. Dan heb ik de indruk, maar je moet me maar corrigeren, fik, als ik het verkeerd zie. Dat het woordje wij in wezen, de staat, de republiek, de dit, de dat, belangrijker is dan het woordje ik. En dat het woordje ik. Zoals we nu het woordje ik voor alles stellen, daar zijn we nog heel ver vanaf. Ja, daar zijn we heel ver van. Maar wat Nelleke zegt, inderdaad heeft ze gelijk dat Sapfo de ja. dichter is. Er zullen meer... En die uh... zat ook op een eilandje helemaal ja. ver weg gestopt. Ja. Nou ja, ze had natuurlijk ja. een, een stel ja. leerlingen, dus uh, het was niet te verwaarlozen. Ja. Is, is, is, is het trouwens zo? het, het, het idee dat, dat ik wel al wat meer aanwezig was dan in de periode daarna? De, de, de, de middeleeuwse periode, zakt dat ik nog wat verder weg? Doorman. Nou, Dat is zo'n enorm cliché over de ja. middeleeuwen... dat ook weer later is uitgevonden. De middeleeuwen dat zou een soort anonieme gemeenschap zijn... waarin het individu zich opoffert aan gezamenlijke idealen... en oplost in een soort religie... En dan daarna krijg je de renaissance en dan staat het individu op. En ook dat ligt wel allemaal een stuk ingewikkelder. Want dat, dat ik, dat is, het is een biologische eenheid, daar hebben we het al over gehad. Het is een retorische eenheid, zou je kunnen zeggen. Daar is het net ook over gegaan. Maar het is ook een psychologische eenheid. Het is een, je hebt een zelf, je hebt een, een onbewustzijn. Dus het is eigenlijk een enorme warboel waar we nu in een hele korte tijd wat orde in moeten aanbrengen. Maar het staat wel wat minder in de belangstelling in de middeleeuwen. Uh, um, ja, zeker. Zoals, maar ook in de renaissance, hè? wat men dan altijd zegt... Daar, daar komt het individu op, is dat eigenlijk nog steeds minder zo. Het grote ik-moment is, denk ik, Rousseau. Uh, je mag meteen door naar Rousseau dadelijk. Maar ik blijf even nog heel even bij Nelke. Uh, maar eerst moet ik, als ik het woord Nelke noem, nog even iets anders zeggen. We krijgen net een mail van een luisteraar. Die heeft uh, opgezocht, Nelke, dat Wikipedia is, het, Wikipedia is het Noordse woord voor Wikipedia. Ja, uit Noorwe ja, ja, de Noorweerse taal. taal. Ja, maar in de Nederlandse taal. Want ja, dat is eerder een Met die ja. mobiele telefoons waren ja, die beginnen al heel snel. Dus die zitten daar ja. altijd ontzettend ja. doe voor niet, op ons. Doet dat niets af aan zonfestival. Mag Augustinus er even in smokkelen? Ja, Augustinus. Maar ik wou eigenlijk meteen even doortanken naar de al eerder genoemde montagne. Waarom Augustinus ongetwijfeld zijn beleidenissen met ook heel veel dat woordje ik. zichzelf verhouden tot zijn eigen geweten. Uh, Montagne als iemand die zichzelf als onderwerp neemt en tegelijkertijd zichzelf vrij klein maakt. Uh, uh, uh, dat, dat, dat zijn toch moderne uh, uh, manieren van omgaan met dat ik. Mogen we die nog heel even doen voordat we naar zo'n zoon springen? Uh, ja, jij bent de baas van uh, het programma, dus uh, ja, We okay. lopen uh, uh, dapper maar uh, zijn er wel slaafs maar, achteraan. Maar, maar, maar je bent bereid, <laughs> er zijn voorlopers. Ja, er natuurlijk, ja natuurlijk, en wat Nelke noemt, de, de, de confessiones, de bekentenissen van uh, Augustine zijn een ontzettend belangrijk boek. Want dat gaat echt over een ik dat eerst een verkeerd leven heeft geleid en dan daarna uh, um, het licht ziet en uh, zich bekeert. En dat is echt een, een biecht, een persoonlijke biecht. Maar, en nu komt het, die persoonlijke biecht is helemaal niet persoonlijk. Die heeft het schema van een biecht. En uiteindelijk zit daar heel weinig um, uh, eigenheid in. En Voor zover die eigenheid erin zit, vind ik hem ook heel storend. Want dat is eigenlijk het braafste jongetje van de klas. Die, het is bijna niet te lezen. Die <lacht> zulke verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Maar, nu in, uh, um, maar het is natuurlijk wel belangrijk. Het is niet voor niks dat het boek van uh, Rousseau de Confession heeft. En uh, Rousseau komt ook uit die pietistische traditie, die je eigenlijk kunt herleiden tot Augustinus. waarin het gaat om een persoonlijke verhouding tot God. Dus er zitten al lange lijnen in wat er bij Rousseau gebeurt. Een andere lijn is Descartes, dat cogito ergo sum. Ik denk dus, ik besta. Maar dat is weer een, een kentheoretisch ik. Een ik dat gaat over uh, hoe kennen wij de wereld. En wat is objectief en subjectief. En, uh, dus ook die kant van het ik is belangrijk. Maar het mond volgens mij allemaal uit. Dat is een beetje een constructie. Maar het mond uit in dat moment waarop Rousseau zich afvraagt. Of wij wel zijn wie wij zijn. Of wij wel echt onszelf zijn. Of ik wel ben wie ik ben. En zijn antwoord erop is nee. Want wij leven in een maatschappij. En iedereen verwacht dat we beleefd zijn en aardig. En ik kan niet mijzelf zijn. En dat moment... dat je, zoals Rousseau dat zo mooi noemt... jezelf met jezelf meedraagt... dat moment, dat schept in mijn ogen... het moderne ik... dat tot op de dag van vandaag nog altijd zo belangrijk is. En dan kan je ook weer zeggen... want de geschiedenis is natuurlijk een vat vol met prachtige dingen. Dat zie je al veel eerder. Want uh, Kijk naar bij Shakespeare. Uh, bij Othello. Daar zegt Diego... I am not what I am. Ja, kijk, dus daar wordt dat ook al gesignaleerd. Dat je niet ja. met jezelf kan samenvatten. Maar je kunt uitleggen, denk ik, dat als je kijkt hoe Othello in elkaar zit... dat dat toch niet om dat psychologische ik gaat. Dat gaat. Maar, maar laten we even nog daarbij stilstaan. Want dit, is, dit lijkt een belangrijk moment in, de, in, in die geschiedenis van het ik. Namelijk iemand die zegt... Ik vat het even in mijn simpele woorden samen. Het ik wat we ten nu toe als voor ik aanzien is niet waarachtig. Is niet... Is niet Oprecht zichzelf, maar is als ware bedorven, is geperverteerd, is, is een beetje door die samenleving in, in de mangel genomen. En we moeten op zoek naar dat ware zelf. Is, is dat het programma van Rousseau? Ja, dat is het programma van Rousseau, dat, dat eigenlijk in de 18e eeuw zie je al meer mensen die daar over schrijven. La Foucault heeft het ook al vaak in zijn Maxime over dat wij niet precies zijn wie wij lijken, maar dat je eronder gaat leiden en dat je dus jezelf moet gaan worden. Dat dat een soort programma wordt, dat je een individu bent en jezelf moet ontplooien en manifesteren. Dat is een gedachte die bij, die bij Rousseau begint en eigenlijk groot wordt in de romantiek en die ons, eigenlijk dus de westerse samenleving, uh, die steeds invloedrijker werd natuurlijk... niet meer heeft losgelaten tot op de dag van vandaag, inclusief het uh, Songfestival. Omdat we daar dachten dat Anouk zou winnen vanwege dat ze de enige authentieke was. Precies, dan kan je, en dan je dat Dat is dus niet gebeurd, dames en heren, op plaats <laughs> nee. Dat helpt helemaal niet. Fik Meijer, wat, wat Maarten Doorman zegt over Rousseau... Her, is er iets van een per ongeluk aanloopje daarvoor geweest ooit in de oudheid? Uh, ja, dat er wordt natuurlijk wel enorm ja, gediscussieerd over, over dat ik. Bijvoorbeeld ook bij de stoïcijnen wordt er natuurlijk al gediscussieerd over ik ben geraakt door iets. En wij moeten uh, inderdaad uh, onszelf leren kennen. Dus ja, er is wel een vonk, maar het is niet zo uitgesproken uh, beweerd. Ik vond het wel interessant wat Maarten zei. Dat genotische jouw, ken u zelf. En dat, dat geldt natuurlijk. Ja, voor, voor iedereen die er binnenkwam. En, en dat was natuurlijk ook het aardige van Socrates... die natuurlijk ook een echte ego is. Die zei altijd, ik weet niets... maar ik weet in ieder geval dat ik niets wist... en dat de anderen dat niet weten. En daardoor wist hij weer iets en meer. En daardoor wist ja. hij weer iets meer... en dat hij zich daardoor ook weer kon onderscheiden. Dat klinkt wel een beetje naar het programma van zelfonderzoek, uh, Maarten Doorn. Nou, dat leggen wij er dan weer okay, in. Oké, je punt. <laughs> ja, nee, hij wil een ander <laughs> ja. filosofisch punt maken, ja. denk ik, daar. Ja. Ja. Helder, maar helder. het is ook onvermijdelijk dat we het ja. doen. Omdat wij natuurlijk wij kunnen alleen maar vanuit onze eigen schema's denken. En uh, niet vanuit de tijdgenoot. Maar het is wel de moeite waard om het te proberen. Omdat het verleden daardoor zoveel rijker wordt. Ik, ik was een keertje ontzettend onder indruk van uh, die film van uh, Polanski: Medea. Uh, en het mooie van die film vond ik eigenlijk... Uh, ik weet helemaal niet of die historisch goed is... maar dat die wereld van Medea zo vreemd was. Dat Was Pasolini al als... volgens mij. Oh, was Pasolini, sorry, ja. Ja, je hebt gelijk. Ja. En die wereld die is zo, eigenlijk zo onbegrijpelijk, zo vreemd. En dat vond ik zo mooi in die film, omdat ik dacht... kijk, dat verleden, als wij daar echt in zouden zitten... dan, dan zijn wij volstrekt de vreemde. We weten niet wat er gezegd wordt, wat er gebeurt. We kunnen die andere wezens zien als andere dieren... en we begrijpen dat ze belangen hebben, maar... Wat betekenen al die woorden? Wat zeggen ze? Die vreemdheid. En op het moment dat je daar gevoelig voor wordt. kun je ook een enorme rijkdom in het verleden aantreffen. Helder. Bram Melling. We, we waren gebleven bij Rousseau. Zijn programma. Ontdek je waarde, ik. Uh, wees waarachtig, et cetera. Uh, dat is één kant van de romantiek. De andere kant van de romantiek is natuurlijk. Uh, de gemeenschap. Het opgaan in het grotere geheel. En dat, ja. dat, dat begint eigenlijk. in die vroege 19e eeuw. Loopt lekker door en ontaart naar nou ons gevoel in allerlei narigheid. Wat gebeurt als, als nationalisme en later nog weer allerlei ideologieën. tot diep in het verniste eeuw, fascisme, ja. communisme. Religie, wat gebeurt er? Ja. Uh, religie, niet ja. te vergeten, ja. Uh, wat, wat gebeurt er in de tussentijd met dat ik? Gaat het ondergrond? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Um, er gebeurt met dat ik iets heel interessants in de 20e eeuw, vind ik. En dat, dat sluit een beetje aan bij dat punt wat Maarten net maakte... van we lezen de geschiedenis ook vanuit onze eigen tijd. Uh, kijk, wat we vandaag de dag over onze samenleving graag willen denken... is dat we een heel geïndividualiseerde samenleving zijn. En je kunt daarvoor zijn, dan zeg je... nou, we hebben heel veel uh, uh, uh, vrijheid gekregen. Of je kunt daar tegen zijn. Nou, dan kom je misschien iets meer bij het verhaal van Nelleke uit. Iedereen is alleen nog met zichzelf bezig. Um, wat we dan vaak doen is het een contrast aanbrengen tussen die geïndividualiseerde samenleving die we nu zijn en een soort collectieve samenleving die we vroeger waren. En in Nederland noemen we dat verzuiling en ontzuiling. Dus een helder plaatje kan iedereen begrijpen. Nou, als je in het verleden die collectieven wil zien, dan kun je die heel gemakkelijk zien. Die voorbeelden liggen voor het oprapen. Hè. Dus het fascisme in de eerste helft van de 20 e eeuw of de loopgraven bijvoorbeeld die daarbij worden gepakt. Maar dat laat ook zien hoe selectief we de geschiedenis lezen. Want die loopgravenoorlog is natuurlijk niet begonnen. Uh, omdat iemand dacht. laten we zo'n groepsactiviteit ondernemen. Hè? De oorlog Pfft. heeft van dat zichzelf dat... een nogal collectief karakter. Uh, uh, uh, ja, nou ja, goed. Ik blijf toch. Het, het, het, het, het, ik gebruik het vaker: het, het, het citaat van de, de al geleerde heer Wesseling. De, de, de, de, de Balkanoorlog en ook de Eerste Wereldoorlog. dat was net zoiets als het visseizoen. De mensen waren, gingen ervan uit dat dat gewoon. het werd periodiek geopend. en dus men ging, men ging dat doen. Maar goed, ga nou ja, kijk, ik wil ook niet tegenspreken dat in de eerste helft van de 20e eeuw allerlei vormen van groepsgedrag en collectivisme te, te zien zijn. Maar wat we denk ik heel erg in oogenschouw moeten nemen is dat juist ook in die 20e eeuw een paar ontwikkelingen plaatsvinden... waar we later op zijn gaan voorbouwen voor het denken over ik en het individu. En dat zijn er volgens mij in ieder geval, maar, denk ik, drie. Eén uh, is heel belangrijk, denk ik, het algemeen kiesrecht. Uh, en dus het idee dat he, in 1918 krijg je dat in Nederland voor mannen, een jaar later voor vrouwen... Uh, het idee dat individuele burgers iets met politiek te maken hebben... en dat die ook hun stem uitbrengen, individueel en in het geheim. En dat, dan heeft het individuele burger echt iets met politiek te maken. Dat is heel belangrijk. Uh, ik denk op het gebied van de pedagogiek. Hoe voeden we onze kinderen op? Is er heel veel gebeurd in de eerste helft van de 20e eeuw. En dan moet je denken aan reformpedagogen, zo zijn we dat later gaan noemen... die heel erg zeggen, nou, in het, als je echt goed onderwijs wil geven... en je wil dat dat succesvol is... moet je niet meer uitgaan van de groep, maar van het individuele kind... Uh, dus naast en naast politiek en opvoeding is nog een derde heel belangrijk. Het denken over religie. Het idee dat als je echt godsdienstig bent... en dat gaan zowel katholieken en protestanten denken... in de loop van de 20 e eeuw... dan moet je een persoonlijke band met God opbouwen. En we moeten het geloof zo gaan vormgeven... dat het individu een band met God Goed, opbouwt. Dus het ik maak de carrière in de politiek. Het ik maak de carrière in uh, de pedagogiek. En het ik maak de carrière in de religie. Precies. En ja. dat mondt allemaal uit in de jaren zeventig in het ik-tijdperk. Ja. Maar is ja. gooit daar dan helemaal uh, de uitverdwenen? Ja. Uh, nou ja, ja. Uh, ja, Freud. Kijk, ik noem nu natuurlijk een paar ontwikkelingen... zonder te zeggen dat het, dat het volledig is. Freud is natuurlijk ook ja, ontzettend de, belangrijk de... voor geweest. Ontwikkelingen in de psychologie. Dat zou ik kunnen zeggen, zelfs de opkomst van de psychologie... heeft alles met dat ik te maken. Uh, je zou ook nog kunnen hebben over de consumptiemaatschappij... die ons steeds inprent dat we individuen zijn. Er zijn heel veel ontwikkelingen, maar dit zijn er een paar. Um, het ik-tijdperk van de jaren zeventig. Uh, heel beroemd geworden door uh, Amerikaanse journalist Tom Wolff... Uh, die het, het essay schreef... De me decade, waarin die zei: Nou, het lijkt allemaal heel collectief, maar eigenlijk is iedereen hier met zichzelf bezig. En dat is een beeld wat heel invloedrijk uh, is ja, geworden. Dat, maar ja. had, dat, had dat niet ook te maken met uh, die periode, in zijn geheel, wat in de jaren zestig was ingezet, de ontzuiling, uh, het, het, het afzetten tegen uh, die hele uh, collectieve cultuur. Die je daarvoor had. Ja, heel veel. Het heeft veel met die gezagscrisis te maken. Maar de fout die daarbij vaak wordt gemaakt... is dat mensen denken dat het ook echt zo is. Dus dat we ook sindsdien echt individuen zijn... die alleen maar met zichzelf we, we, we bezig zijn. We gaan even aan iemand luisteren die daar een mening over had en heeft. En, en, en uh, dat was ook gek genoeg een van de weinige fragmenten... die we in een kolossaal radioarchief konden vinden over het ik-tijdperk. We denken dat dat, dat wordt kiezen. Nou, mooi niet. En mede daarom dit fragment... Het ik-tijdperk, zeggen de journalisten. Het journalisten-tijdperk, zeg ik. Mannetjes maken en mannetjes kraken. Wie ben ik? Wie kan daarin geïnteresseerd zijn dan ik? Privé, story, mix? Wie bent u? Wie kan daar anders in geïnteresseerd zijn dan u? De Volkskrant, Vrij Nederland, De Haagse Post? Vanmorgen heb ik mijn caviar vermoord. Waarom? Alleen ik. Kan die vraag beantwoorden. En dan wou ik de jaren zeventig graag afronden... door te laten horen hoe stupide en machteloos... die hele subculturele, anti-autoritaire, semi-intellectuele... anti-militaristische, liever evolutionaire zijn geworden... door het simpele feit te doorzien dat ze zelf onvermaakt zijn. Dat doe ik middels een protestsong. Ja, Freek de Jonge, was dat die... In, in 1980, eh, vlak nadat in 1979 in de Haagse Post... Eh, het befaamde eh, ik-tijdperkverhaal was verschenen... Eh, al tekeer ging eh, tegen dat ik-tijdperk. Maar waar, want waar hebben we het dan over? Over eh, mensen die die niet meer mee willen doen met die, met die maatschappij... en denken, we gaan, we, gaan, we gaan ieder voor zich? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we te maken hebben met een groep mensen... die denken dat zij in een samenleving leven... Uh, die worden, zoals we, uh, worden wie je bent eigenlijk als maatstaaf heeft... en denken dat ze allemaal vrije, zelfstandige individuen zijn. Terwijl eigenlijk zou je kunnen zeggen... het is een groepsvormingsproces... Um, een toonbeeld, om daar een voorbeeld van te geven... het toonbeeld van de geïndividualiseerde samenleving... of één van de iconen daarvan, is de auto. Vroeger uh, uh, uh, konden we dat niet bepalen... maar nu kopen we een auto en rijden we heen waar we willen. Maar ja, die auto is wel vaak een Opel Astra... en hij staat op tijden in de file... omdat we hem allemaal tegelijkertijd gebruiken. Dus hoe geïndividualiseerd zijn we nou? We zijn allemaal tegelijkertijd geïndividualiseerd. Kijk, ja, dat ja. beter, ja, ja. beter ja, zie je het nog ja. Zie ja. het eigenlijk nog beter. Ja, misschien nog, nog mooier zie je het bij Facebook, waar iedereen zijn eigen pagina heeft als een soort etalage. Nellke liet ook het woord etalage volgens mij heel vallen. Etalage van het ik. En iedereen begrijpt al een kind dat, dat kun je over eigenlijk begrijpt dat wat je daar moet laten zien is je meest authentieke eigen persoonlijke ik. Want dat is waar anderen in zijn geïnteresseerd. Dus dat moet je in de etalage zetten. Tegelijkertijd. Tijd begrijpt iedereen... dat je niet al te particulier moet zijn, want dat maakt je kwetsbaar. Dat is een hele rare paradox. Maar dat, de, de Facebookpagina van nu... is een prachtig plaatje... van hoe het ik er nu uitziet. En ja, Dit programma heet niet voor niks... onvertooid verleden tijd. Ik zie dat, ik zie dat eigenlijk... Als, als wat met Rousseau begint... als we zegt. Dus ook inclusief die paradox... dat als je je eigen ik wilt manifesteren... en laten zien... dat je daar weer iets heel paradoxaals doet... Je doet namelijk tegelijkertijd... doe je alsof. En iedereen doet ook nog eens hetzelfde. Ja... Maar, maar, want dat vergeten wij. wat destijds speelde rond dat ik-tijdperk... ...die Haagse Post uh, was er een voorbeeld van, Freek de Jonge... ...is dat het als iets heel negatiefs werd gezien. En het was narcisme, dat was ook een, een negatief ja. woord. Iedereen is met zichzelf bezig. Ja, ja. Het, ja. Zeker. Individualisme werd toen als iets negatiefs beschouwd. Werd als iets negatiefs beschouwd, of de doorgeschoten individualisering. Uh, maar het grappige daarvan is, als je nou uiteindelijk daarnaar gaat kijken... die regels van die geïndividualiseerde samenleving... waarin iedereen zichzelf kan zijn of iedereen alleen maar... Met zichzelf bezig is, die stellen we wel met z'n allen vast. We stellen met z'n allen de regels vast die bepalen wanneer je erbij hoort als een individu en wanneer niet. Als ik een spijkerbroek aantrek, is dat een. Uh, nou, zullen veel mensen niet betwijfelen dat ik daar zelf voor gekozen heb op dat moment dat ik voor de spiegel stond. Terwijl tegelijkertijd, we doen het allemaal. Als iemand een hoofddoek omdoet, ben je toch eigenlijk als vrij zelfstandig individu. Toch wat verdachter zou je kunnen zeggen. Terwijl het zijn allebei kledingstukken. Nou, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Blijkbaar is er dus een groep zelfbenoemde geïndividualiseerden. En een groep die daar eigenlijk niet bij lijkt te horen. Orthodoxe christenen, moslims. Ja, die, die passen niet. Die als vrij individu worden gewantrouwd. Ja, maar die zijn ook weer groep. Eigenlijk bij iedere individuele uiting... hoor je ook weer bij een groep die ja. zich individueel zou Ja, zo maar uitdrukken. de spijkerbroekdrager, dat is denk ik jouw punt. De spijkerbroekdrager denkt dat hij het niet is... Precies, maar vindt dat, die anderen dat is. vindt dat die anderen het wel zijn. En mijn kapper zegt, er zijn wel veertig soorten verschillende spijkerbroeken. Ik weet niet wat er voor huis maar, maar dan eh, nog. Eh. Maar Maarten Dorman, is. We, we, we, we zitten nu alweer een tijdje over het heden te praten... en eigenlijk is dat toch in een toon van... Minzaam mededogen met, met onze medeburgers. die allemaal authentiek willen zijn. Uh, en, en we dragen zelf. We, we zullen zelf ook wel vermoedens en. hoop en, en, en idealen daarover hebben. met betrekking tot de eigen persoon. Uh, is dit nou wat Rousseau. als Rousseau nou hier morgen rondloopt? Dit. Dit is het? Dit is, dit is de, de autonome mens die ik voor ogen had... als hij zo straks in Amsterdam wordt losgelaten? Eh, Rousseau was overgevoelig voor elke vorm van kunstmatigheid... En die kunstmatigheid is, is enorm in onze samenleving. Uh, dat zie je niet alleen aan die Facebookpagina... en dat zie je niet alleen aan die, aan die spijkerbroeken... waarin iedereen zichzelf probeert te zijn op een manier die dat absoluut niet is. Maar je ziet het overal in onze, de hele vorm van consumptie. En Rousseau die wilde zich altijd het liefst terugtrekken in een huisje op het platteland. En die zou hier overgevoelig als hij was, uh, gekrenkt en diep bedroefd en ja. in paniek wegvluchtte. Maar, be maar betekent dat dan dat Rousseau in de 18e eeuw een norm heeft gesteld... en een, een norm die we min of meer hebben overgenomen gedurende de 19e eeuw en de romantiek... dat uiteindelijk een norm is gesteld die in de per definitie niet bij de mens past en onhaalbaar is? Uh, ja en nee. Dat zijn altijd de beste antwoorden. Ja, natuurlijk. Uh, uh, ja, nee. uh, ja, het is onhaalbaar, want we kunnen niet terug naar de natuur. We kunnen niet, zoals de, de valse Voltaire al in een gepubliceerde brief schreef, we kunnen niet weer op handen en voeten gaan lopen. En, Vier poten. En, ja. uh, en uh, eikels gaan eten. Ze dus kunnen niet terug naar de natuur. We kunnen niet een kind worden. We kunnen niet gaan leven zoals de indianen. In die zin is het, is het onrealistisch. Dat verlangen naar het echte en het natuurlijke. Tegelijkertijd is het niet alleen maar nostalgie. Het is ook een idee. Ja, die authenticiteit, het wijst ook vooruit. En natuurlijk kunnen we vormen van kunstmatigheid proberen te vermijden en af te leggen. Al stuit je dan, dat is dan de these in mijn boek Rousseau en ik... je stuit altijd op de paradoxen, ja. dat streven uit natuurlijke. Maar, Ho maar, hoe meer je maar, maar, streeft, maar, maar, hoe onnatuurlijker het wordt eigenlijk. Maar zijn we wel iets verder gekomen in al die tijd? Ja, Als we naar de ontwikkeling nou, van het individu kijken... Ik heb daar ook de andere heer ja, even ja. over horen. Want Fink uh, uh, Meijen zijn, zijn vanaf de oudheid tot heden... Nou ja, okay. want die maatstaf van Rousseau die is zo hoog. Nou, ik, vind het, ik vind het eigenlijk wel geest dat Rousseau stelt een maatstaf... en die kiest duidelijk voor een bepaald ideaal. Dus hoe werd er dan in zijn tijd ook over gedacht... toen hij dat uh, publiceerde, dus Rousseau en ik... Hoe? Toen, als nou, het, had... sloeg, het sloeg enorm aan. Het hing in de lucht, zou je achteraf kunnen zeggen. Uh, als je kijkt, Marie-Antoinette had dat, dat dorpje achter in het Paleis Versailles. Die had zo'n genoeg van al die hofetiketten en die regels. En, dus die trok zich terug in een speciaal voor haar gebouwd. Klein zogenaamd boerendorpje. En dan kon ze met de hofdames kon ze koeien melken. En de schapen liepen daar door de straat, wel geparfumeer, geparfumeerd. Ja, ja. Want die stonken. Ze ja, hoefden geen echte boeren <laughs> tegen te komen. <laughs> ja. en dat was Onder de in, dat was onder de invloed van Rousseau. En nou, hier zie je ook heel erg mooi die paradox... dat dat verlangen naar het natuurlijke... Ja, natuurlijk, tot een enorme uh, kunstmatigheid leidt. Dus dat, dat die norm van authenticiteit is vanaf dan echt uh, een ding? Uh, Bram Melink? Nou ja, kijk, ik denk die norm van authenticiteit kun je voor ogen hebben. En daar kun je proberen verder mee te komen. Maar hoe je dat, hoe je dat meet of hoe we echt verder komen lijkt me... Uh, ontzettend lastig. We worden allemaal geboren in een samenleving... die ver voor onze geboorte bestond en nog lang na onze dood zal blijven bestaan. Dus een individu komt niet met een groep in aanraking... maar maakt daarvan wieg en graf tot graf deel van uit. Dus omgang met individu en groep kan door de tijd heen wel veranderen. Maar volgens mij moeten we af van het idee dat we steeds meer individuen worden. En ja. waar moeten we dan mee leven? Vol, vol, volgens mij is zoals Fik in het begin zei... Uh, de mens verandert niet, maar de omstandigheden wel. Is dat hem? Nou ja, of dat... Uh... Heel kort. <laughs> nou, dat vind ik toch... Hier ga ik... Daar, dat gaat, gaat, dan, gaat dan, dan kan ik dus, ook niet meer nemen ja, voor. Ja, nee, dat, ja. dat is natuurlijk zo. Maar ik vind het wel interessant wat Maarten zegt daar over Rousseau. Want ik zou hem wel eens inderdaad willen zien hoe ook in die samenleving... en hoe dat dan in de volgende jaren... Dat, uh, <coughs> daar ga ik nog eens over lezen. Dat we de kerk en de politieke partijen... een beetje meer voor nemen voor wat ze zijn... en onze eigen gedachten hebben, is toch een verdienste voor de zoon. Dat mogen we niet afnemen. Goed. Uh, Bram ik, Maarten Doorman en Fik Meijer... bedankt voor jullie komst naar de studio. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer... met de belevenissen van een groep... halfverhongerde voor voor Amsterdamse kinderen... die in het voorjaar van 1945... naar Tessel werden verschenen. Tot zo, tot na. Nieuws van 11 uur. Zometeen om kwart over twaalf opent Govert van Brakel de deuren van de perstribune. Journalist Aart Zeeman vertelt hoe Brandpunt bijna de val van Frans Dekers veroorzaakte. Leuker kunnen we het niet maken, daar denken de Bulgaren kennelijk anders over. Het lachen moet zich wat mij betreft snel vergaan. AZ-directeur Toon Gerbrand over een mooi voetbalseizoen. Als je in mindere tijden rustig blijft, moet je ook niet in de euforie duiken als het hier hartstikke goed gaat. Hendry Cruzen vertelt zijn herinneringen aan het EK van 88 en in Cassie kijken. The last finalist.